Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De man die werd opgepakt op de A2 reed volgens zijn advocaat te hard. De man van 36 uit Utrecht werd donderdag aangehouden nadat er een dreigende situatie was rondom misdaadjournalist John van den Heuvel. De politie denkt dat de man een ernstig misdrijf aan het voorbereiden was. Zijn advocaat zegt nu dat hij te hard reed en geen idee had dat John van den Heuvel in de buurt was. De man blijft voorlopig vastzitten. In Leiden wordt afscheid genomen van SME. Vanaf een paardenpension vertrok vanmiddag een stoet richting de begraafplaats. Je hoort een vriend van de familie. Heel Nederland uh, lijkt mee te leven, zelfs uit het buitenland vandaan. En uh, ja, dat is toch wel een grote steun voor de familie. Esmee werd op Oudjaarsdag doodgevonden in Leiden. Nog diezelfde dag werd er iemand voor opgepakt. De nieuwe ministers hebben hun allereerste vergadering achter de rug. De ploeg kwam samen voor het constituerend beraad om de taakverdeling te regelen. Een formateur Rutte geeft het verslag van de vergadering later vandaag aan de voorzitter van de Tweede Kamer en de Koning. En André Hazes keert binnenkort terug op de Dam in Amsterdam. Het Lego-beeld van hem verdween eind vorige maand spoorloos. Een groep uit Oldeburg-Koop in Friesland had Hazes als oudejaarsstunt meegenomen naar het noorden. En de eigenaar van het beeld had al zo'n vermoeden. Ik denk dat het een ludieke actie is, want ik heb vertrouwen in de mens. Dus uh, bij deze, geven we hem om het kwartier een blikje bier. Daar zou ik mee beginnen. En ik ga er maar vanuit dat hij uh, na oud en nieuw teruggeplaatst wordt. Kijk, wij hebben dit beeld uh, samen met Rachel Hazes bekostigd voor uh, Amsterdammers. En uh, het is een beeld van de Amsterdammers, dus hij hoort gewoon weer teruggezet te worden. En dat gaat ook gebeuren. Het gestolen beeld keert volgend weekend terug in Amsterdam. Het weer nog. Vanuit het westen trekt er regen over het land. Het is ongeveer 5 graden, maar door de regen en de wind voelt het wat kouder. Morgen iets meer zon, minder wind en een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De N201 hoofddorp richting Hoorn is dicht bij de waterwolftunnel. Dat komt door een oliespoor.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 Vous me voyez maille oreiller la voix soumise en gondolier, pas pour une cerise pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée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 Zo, was een lekkere Franstalige opener van Julien Claire. En ik ga hem niet uitspreken, die titel, want dan uh, ga ik geheit op mijn bek. En dat uh, doen we dus niet. Uh, Welkom in het uh, tweede uur van deze Zandvoort op zaterdag. Uh, wat gaan we doen? We gaan uh, sowieso straks even kijken of er nog iets te doen valt uh, in Zandvoort. Gebeurt uh, rond half vier. En uh, dan hebben we natuurlijk uh, in het volgende uur een pitreport. En. Die uh, gaat iets uh, speciaal uh, zijn. Tenminste speciaal in zoverre. Voor hem is het uh, gesneden koek. Maar uh, het, uh, het is in ieder geval eigenlijk een, bijna uh, een light versie. Wat we op de dinsdagmorgen doen. Er zit toch alleen maar Formule 1 nieuws in. Dus ik denk, nou dan vraag ik Hans Bodman maar. Dus dat uh, gaat hij straks om kwart over vier doen. Bij ons uh, hier bij ZFM Zandvoort. Maar zover is het nog niet. We gaan uh, nog even terug in de tijd met... Uh, een lekkere ouderwetse dansklassieker. Waarin Jodie Watley een voorname rol heeft uh, gespeeld. En die Jodie Watley was later ook nog, wat zeg ik, eerder nog uh, als danseres actief voor Soul Train. Dus dat zegt al genoeg. A night You remember. lange staat van dienst in de muziekwereld. Deze Eric Clapton en Tina Turner. De een is 82, dat is Tina Turner. En Eric Clapton is 76. Dus um, Dit uh, hebben ze nog eens een keer samen ergens uitgebracht. Uh, binnen jaren 80 stond op een, uh, een album van Eric Clapton overigens. Staring us apart. Daarvoor Shalemar. En um, daarvoor, voordat uh, Shalemar uh, echt bekend werd... had Jody Wadley nog een... Uh, een Carrière als danseres bij het Amerikaanse muziekprogramma Soul Train. Uh, dat was natuurlijk een night to remember. We gaan doen het even een beetje. Uh, uh, calm man. Steely dan. En really in the years. Are you reeling in?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 Ja, dat is nog iets waar uh, sommige mensen behoorlijke drillingen van krijgen uh, van dit uh, nummer. Uh, niet voor niks, want Mo heeft er uh, zelfs een hele grote hit mee weten te scoren in uh, Nederland. Zelfs uh, nummer 1 uh, heb ik me laten vertellen. Uh, wij hebben hem een tijdje terug hier bij ZFM alles een keer uh, laten horen. Uh, inmiddels is hij in het non-stop systeem. En van het een is het ander gekomen. Uh, ja, uh, een grote hit. Gisteren zag ik ook nog eventjes uh, dit voorbij komen... in een uitvoering met het Metropole Orkest bij het uh, programma M. En bij de afkondiging had uh, Margriet van der Linde het uh, toch behoorlijk zwaar. En uh, dan zie je toch dat nummers zoals deze... Uh, zei, het is ook een heel persoonlijk uh, nummer eigenlijk... Uh, dat het uh, uitgroeit tot een hele groot hit. Daarvoor Steely Dan en Reeling really in The Years. Nog eentje van dat uh, kaliber uh, Steely Dan. Maar dan uh, een beetje uh, ja, alsof je op een Amerikaans landschap voor een huis zit. Neil Young met Old Man.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 Was dat met uh, Pull Up To The Bumper. En daarvoor hoorde hier Neil Young met uh, Old Man. Uh, ik heb eventjes uh, zitten kijken. Er zitten niet echt noemenswaardige dingen tussen. Waarvan we zeggen nou, dat is een evenement wat we kunnen, kunnen doen. Maar er zijn wel andere zaken die nog wel even uh, benoemd moeten worden. Want uh, NH Nieuws bracht deze week ook een verhaal over iets... wat uh, bij ons in de achtertuin uh, gebeurt. Uh, dat is namelijk dat de straatverlichting in de Zandvoors-Gerkenstraat is aangepast. Maar dat levert nogal uh, de nodige wisselende reacties op. Uh, hier en daar zijn ze ook nogal een beetje met uh, een humoristische... en misschien wel een tikkeltje sarcastische ondertoon uh, um, uh, gespuiten op uh, de sociale media. Maar goed, um, het bericht als uh, volgt, uh, want die straatverlichting is onlangs vervangen... En veel bewoners moeten namelijk wennen aan dat nieuwe licht. En ze vinden het extreem fel. Fel dus. Um, zo schrijft er iemand op de sociale media... dat hij niet meer over straat durft in verband met vliegtuigen die er kunnen landen. En een ander laat weten dat ze zich na zes uur s'avonds moeten insmeren met zonnebrandcrem. En er zijn zelfs nog wat grappenmakers... die vinden dat je zelfs niet meer het lampje van de wc hoeft aan te doen omdat de straatverlichting zoveel is dat, uh, dat je het dat toch al kan zien. Dan hoef je in ieder geval uh, de bril uh, uh, goed omhoog te houden. En dan uh, kun je toch niet over het randje heen uh, kletteren. Om het even, uh, een beetje netjes uh, te zeggen. Um, zo, er is ook uh, een bewoner die aan het woord uh, wordt gelaten. Die kan de humor er wel van inzien. Um, Onder deze lantaarns wel een operatie zou je daarbij kunnen uitvoeren. Want ja, die lampen zijn tegenwoordig zoveel in de Gerkenstraat. Ik denk dat niemand van plan is een harttransplantatie te doen buiten. Maar satellieten kunnen hun gps kalibreren op onze straat. Dat eh, lijkt mij misschien wel een beetje te ver gaan. Maar goed, eh, feit is in ieder geval dat de straatverlichting behoorlijk fel is en dat het bijna kunstmatig licht is. Ik denk dat er zelfs een straatrace ook in de avonduren... zou kunnen plaatsvinden in de Gerkenstraat, als je het mij zou vragen... met de straatverlichting zoals die er nu bij staat. Maar goed, dat even terzijde. Het is een bericht wat je kunt vinden bij NH Nieuws. We door met de muziek en dat doen we met Genesis en Cap.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 Haarlem doet een beetje denken aan Beyoncé, een beetje in de verte, maar de dame in kwestie komt toch echt uit Haarlem. En achter deze Singa uh, schuilt Eva van Leeuwen en het nummer wat ze in december van het afgelopen jaar heeft uitgebracht heet Fire... Daarvoor hoorde je Genesis met cap Trouwens, over deze singer gesproken in het vorige uur had ik ook al iets uh, gedraaid... wat ook uit Nederland uh, kwam. Dat is uh, Man met uh, Like a Woman. En die dame die heeft uh, niet zo lang geleden nog airplay gehad bij de BBC Oxford. Eigenlijk een soort uh, lokaal radiostation, wat wij dan eigenlijk ook doen... maar dan voor Oxford, maar dan wordt het onder de BBC-vlag... Uh, dat zou wat zijn als, uh, uh, als wij als Zandvoorts omroep onder de NPO uh, zouden vallen. Dat zou misschien nog wel een, uh, een leuke oplossing kunnen zijn, denk ik. Uh, goed, uh, we gaan uh, uh, zo dadelijk uh, weer eventjes uh, verder kijken... of er nog Zandvoersnieuws nieuws uh, te melden valt. Maar we hebben natuurlijk uh, ook nog uh, lekkere klassiekers. Zoals deze van Rod Stewart en Passion... Twee nummers achter elkaar, Rod Stewart met uh, Passion. En daarachter Patrouille's Russian ook alweer bij... Nou, dit is het jaar dat het 40 jaar geleden is dat ze dat uh, uitbracht. De Sample, die is uh, meerdere malen gebruikt uh, bij een aantal andere nummers. George Michael heeft hem een keer gebruikt in Fast Love. En ook Will Smith heeft het uh, een keer gedraaid bij uh, Gebrei Man in Black. Dan weet je in ieder geval uh, dat die uh, sample daar vandaan uitkomt. Hoewel ik ze zelf een beetje beticht dat ze Another One Buys the Dust in uh, deze versie uh, hebben gesampeld. Maar goed, uh, dat, dat wil ik vanaf zijn. Uh, we gaan op uh, naar het uh, nieuws van 4 uh, uur. En dan is er nog één uurtje Zandvoort op zaterdag. Wat een beetje voortkabbelt als het gaat om de muziek. En hier en daar wat, in, wat dingetjes. Straks de Pit Report. Die ga ik niet doen. Wat een net Franstalig werk. Dit is Duitsstalig. Namelijk Peter Schilling en Major Tom.